Zes uur door Almegens met het NOS-journaal. De Twentse ex-neuroloog Janssen Steur, die jarenlang verkeerde diagnoses stelde en patiënten onterecht medicijnen voorschreef, heeft mogelijk 13 mensen voor niets een hersenoperatie laten ondergaan. Dat blijkt uit onderzoek van het ziekenhuis Medisch Spectrum Twente in Enschede. De neurochirurg die de meeste operaties uitvoerde, zit in afwachting van verder onderzoek thuis. Het onderzoek van het ziekenhuis staat los van de strafzaak tegen Janssen Steur, die vandaag begint.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 Die verschijnt elke twee jaar en laat zien in hoeverre de grote medicijnfabrikanten... werken aan de toegankelijkheid en betaalbaarheid van geneesmiddelen voor arme landen. Volgens de index doen 17 van de 20 firma's het nu beter dan in 2010. De zeespiegel stijgt veel harder dan de Verenigde Naties dachten. Dat zeggen onderzoekers die de voorspellingen van de VN hebben vergeleken... met wat er werkelijk gebeurde in de afgelopen 20 jaar. Volgens de onderzoekers is de zeespiegel sinds 1990 met ruim 3 mm per jaar gestegen... Dat is 60% meer dan waar de VN rekening mee hield. De resultaten worden besproken op de 18e VN-klimaatconferentie in Qatar. In middelharnis op Gouré over overflakkee heeft de politie twee mannen uit Tilburg aangehouden in een drugslaboratorium. Dat werd ontdekt toen vaten met grondstoffen voor drugs begonnen te roken. In eerste instantie dacht de politie aan brandweer daarom dat er brand was in de loods. Het weer vandaag wolkenveld en wat zon. Hier en daar begint de dag met mist. Vooral in de kustgebieden is er kans op een enkele bui. Het wordt een graad of 8 bij een matige Noordenwind. Dit was het NOS Journaal. Aan ah, verkeersinformatie. In, in het noordoosten en midden van het land komt plaatselijk dichte mist voor. Hou daar even rekening mee. Door herstelwerkzaamheden rijden er tussen Utrecht Centraal en Driebergen Driebergenzijst minder treinen. De vertraging kan daar oplopen tot een uur. En geflitst word je op de A15 tussen Rozenburg en Ridderkerk. En op de A16 tussen Breda en de Belgische grens. Het NOS Radio 1-journaal met Lara Rentse. Goedemorgen op deze woensdag 28 november. De dag waarop de strafzaak tegen ex-neuroloog Janssen Stuur begint. En u hoorde dat zojuist uit eigen onderzoek van het ziekenhuis Medispectrum spectrum. Twente blijkt dat 13 mensen mogelijk onnodig geopereerd zijn. Ik spreek vanochtend een lid van de raad van bestuur van het ziekenhuis. Onze verslaggever is bij de strafzaak aanwezig. En u hoort de letselschade-specialist die gedupeerde patiënten vertegenwoordigt. Maar Robin Visser is vanochtend in Zwolle op zoek naar 55-plussers. Die raken niet zo heel snel hun baan kwijt. Maar als ze werkloos worden, dan blijven ze dat vaak. In Zwolle hopen 155-plussers vandaag toch die mooie baan te vinden. U hoort dat in het Radio 1-journaal. En er is onrust over bezuinigingen in de zorg voor extra kwetsbare mensen. Janine Visser, wethouder in Groningen, vertelt vanochtend haar verhaal. En het grote proces tegen de 70 verdachten van de Argentijnse dictatuur begint. Een proces waar ook Julio Potsch in aanwezig is en waar hij verdacht wordt. Hoort u meer over. We kijken naar Egypte, of de rust op het Tagierplein is teruggekeerd. Verder de eerste wettige, gentech-vrije zon van Nederland... de omgekeerde tunnelvisie en de Hobbit. Dat en meer in het Radio 1-journaal. Tot half tien. Kunnen ze ook volgen via internet. Ga dan naar nos.nl. .na. Dertien hersenoperaties die niet nodig waren... zijn mogelijk gedaan in het medisch spectrum Twente in Enschede. De patiënten waren allemaal doorverwezen... door de verslaafde ex-neuroloog Janssen Steur... Hij staat vandaag terecht in wat het OM de grootste medische strafzaak ooit noemt. Janssen Steur stelde bij meerdere mensen verkeerde diagnoses. Zo vertelde hij deze patiënt dat hij Alzheimer had. Dat geloofde ik. Het bleek achteraf bij de second opinion... dat ik minimale verschijnselen had van een temporale epilepsie. Dat is heel iets anders. Dat heeft niks met Alzheimer te maken. Nee. Nou, de gevolgen waren dat uh, mijn zoon stopte met de school. Ik heb het huis van me, van, bij mij van verlies, met verlies verkocht... Ik ben mijn baan kwijtgeraakt en uiteindelijk ook mijn vrouw. Ja. Een ander kreeg te horen dat ze leed aan MS. In 1998 ging ik met mijn vader naar de neuroloog voor controle van hem. En bij hem in de wachtkamer kreeg ik een migraineaanval. En dat was direct. Mijn vader werd aan de kant geschoven. En ik was patiënt. En vervolgens werd er een MRI aangevraagd. En twee weken daarna kreeg ik telefonisch de diagnose te horen MS... Achteraf bleken ze die ziektes dus niet te hebben. Inmiddels is al voor meer dan een miljoen aan schadevergoeding uitgekeerd. Janssen Steur wordt ook nog beschuldigd van diefstal, verduistering en valsheid in geschriften. Massale protesten gisteravond in Egypte tegen president Morsi. In verschillende steden gingen mensen de straat op. Ze zijn bang dat Morsi net zo'n dictator wordt als zijn voorganger Mubarak, vertelt een van hen. So we feel that Morsi is using the same tone of Mubarak and the same nose that no one can stop him from um, crushing the opposition. Een oplossing is nog ver weg, zegt correspondent Sander van Hoorn. Want geen van de partijen wil eigenlijk gezichtsverlies leiden. Die demonstranten die zullen dus, ook al zijn het er heel veel nog steeds, niet genoeg indruk maken. Misschien is er hulp van buitenaf voor nodig. Er zijn natuurlijk wat grote bedragen toegezegd door Europa, door het IMF, door Amerika. Ja, dat kun je natuurlijk als drukmiddel gebruiken. We zullen moeten afwachten of dat inderdaad ook gebeurt. Ondanks de grote aantallen mensen verlopen de demonstraties tot nu toe rustig. Godslastering is binnenkort niet meer strafbaar. Wat de VVD betreft kan het verbod uit de wet. En daarmee is er een Kamermeerderheid. Het verbod is niet meer van deze tijd, zegt VVD-Kamerlid Taverne. Het is niet langer, uh, denk ik, uh, aan de orde... dat de overheid dat type uh, uitspraken of uitlading van mensen bestraft. En daarmee uh, wordt uh, het wetboek van strafrecht weer een beetje moderner gemaakt. In de vorige kabinetsperiode stond de wet niet ter discussie... maar dat was strategisch, geeft de VVD toe. Het is geen geheim dat in de vorige politieke samenwerking onder Rutte 1... niet uh, alle partijen evenveel enthousiasme konden opbrengen voor dit wetsvoorstel. Uh, uh, en dat, uh, zoals het er nu naar uitziet... Uh, in de huidige samenstelling van de Tweede Kamer, daar wel een meerderheid voor is. De SGP, de partij waar het om gaat... is dan ook teleurgesteld over de switch van de VVD. Twee ton. Zoveel heeft de veiling van de bibliotheek van Gerrit Komrij opgebracht. Dat is wel iets minder dan werd verwacht. De collectie van de schrijver bestond uit zeldzame boeken uit de 18e en 19e eeuw. Onder meer over erotiek en over uitwerpselen. De schrijver wilde zelf graag dat zijn werken onder de hamer gingen, vertelt de veilingmeester. Hij had echt het idee dat, hij, uh, dat zijn collectie weer onder de mensen moest. Want hij was een verzamelaar die stad en land afging en veilingen, uh, las, en antiquariaten bezocht en markten om te verzamelen. En hij zag heel graag dat de boeken die hij met zoveel passie uh, verzameld had... ook weer bij, op die manier bij andere verzamelaars zouden terechtkomen. Nou, er komt nog meer aan. Dit was het eerste deel van de veiling. In totaal gaan er drie tot 4000 boeken onder de hamer. In Argentinië begint vandaag het megaproces. Maar liefst 67 mensen staan terecht voor misdaden... die zouden zijn gepleegd tijdens de militaire dictatuur in het land. Een van hen is oud-Transavia-piloot Julio Potsch, die gevangenen uit zijn vliegtuig zou hebben gegooid. Potsch zelf heeft dat altijd ontkend. Ik twijfel niet dat zij wel slachtoffers geweest zijn in, in die tijd. Maar dat betekent niet dat ik heb het heb gedaan. Potsch heeft dan ook een uitgebreide verdediging klaarliggen. Wanneer hij aan het woord komt, is nog onduidelijk. Agenten hebben vannacht een drugslaboratorium ontdekt in een loods in Middelharnis. Ze gingen naar de loods omdat ze dachten dat er brand was. Maar eenmaal binnen vonden ze vaten met chemicaliën waar rook uit kwam. Collega's van een gespecialiseerd team van de KPD zijn ter plaatse gekomen om een onderzoek in te stellen naar die loods en de chemicaliën die zich daarin bevonden. En ze kwamen tot de conclusie dat het een amfetamine-lab betrof. De lood stond in een woonwijk, maar het leverde geen gevaar op. Er kwamen natuurlijk wel dampen vrij vanuit die water met chemicaliën. Er zijn diverse metingen verricht. Daarbij zijn geen gevaarlijke concentraties gemeten. Er was nog even sprake van dat bewoners van één naastgelegen woning hun woning moesten verlaten. Maar uiteindelijk zijn zij ook op vrijwillige basis gewoon in hun woning gebleven en heeft niemand zijn pand hoeven te verlaten. De politie heeft in de loods twee mannen aangehouden. Ook een drugsinval in Utrecht en Breda. Maar dan een geplande. Twaalf pannen viel de politie daar binnen. En dat levert ook wat op. Ruim een half miljoen euro aan geld is in beslag genomen. Een vuurwapen. En 150 kilo aan hars. En twee personen zijn aangehouden. één uit Utrecht en eentje uit Breda. En ik zei het al, het was een geplande actie. De politie was al een tijd met de zaak bezig. Die invallen zijn gedaan na een uitgebreid onderzoek van de recherche in Utrecht naar het mogelijk hebben van uh, verdovende middelen. En uiteindelijk is gisteren dus de instap geweest... in een koffieshop aan de Vleutseweg in Utrecht. En daarnaast nog negen andere panden in Utrecht en twee in Breda. Bij de actie zijn zo'n zestig agenten ingezet. Het Amerikaanse huis van Afgevaardigden dan gisteren bezoek van een bijzonder groepje mensen. Ze waren namelijk naakt. Maar liefst zeven blote Aids-activisten drongen het kantoor van de voorzitter binnen om hem de naakte waarheid te vertellen: No more budget cuts on our best! No more budget cuts on our best! Ja, niet nog meer bezuinigingen op het AIDS-programma, zongen ze. Helaas voor de demonstranten. De voorzitter was niet op kantoor. In Halte-Assel in Gelderland is gisteravond een auto onder een trein gekomen. De vrouw die achter het stuur zat was verdwaald en kwam per ongeluk met haar auto op het spoor terecht. En daar kwam ze klem te zitten, vertelt de politie. Zij heeft uh, hulp gekregen van twee uh, mensen die in de buurt aan het werken waren. Die hebben getracht met een tractor de auto los te trekken, maar dat lukte niet. En toen de aansturmende trein aankwam heeft men zich gelukkig tijdig in veiligheid kunnen stellen. Ja, maar die treinmachinist kon helaas niet op tijd remmen. Nee, het was donker op dat moment en men was wel druk bezig. Maar uh, ja, een trein met een behoorlijke snelheid heeft toch een remweg van uh, nou een paar honderd meter. Dus daar is niets meer aan te doen. Nee, gelukkig werd dus alleen de auto geraakt en raakte er verder niemand gewond. Tussen Apeldoorn en Amersfoort reden wel de hele avond uh, geen treinen. Tot slot het financiële nieuws. Beleggers op Wall Street tonen zich uh, niet zo blij over het akkoord over de Griekse schulden. Ze maken zich juist zorgen over de dreigende begrotingscrisis in de Verenigde Staten. Dow Jones sloot 0,7% lager en de Nasdaq leverde drie tiende procent in. Kijken we naar Japan, daar wordt alweer gehandeld. Nikkei staat op dit moment op een verlies van bijna 1%. Procent. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen. Elf minuten over zes. Wij gaan naar Zwolle. Die hoort Mark Robin al een een met zijn zachte tref. Ja, vers bestraat, Kan je het horen? Ja, zeker. Ja, ik hoor zand. Een, een stukje vers bestraat Zwolle is dit. Prachtig. Dat was heel leuk. Ik reed vanmorgen hier uh, de stad binnen... en toen stond er op zo'n bord... stond hartelijk welkom in gastvrij Zwolle. Kijk, dat is, dan toch, dat is dan toch leuk binnenkomen even. Maar je moet wel je eigen koffie meenemen. Dat heb ik ook gedaan. Dus ik ga nu voor mij en voor collega Jantine een kopje koffie inschenken. Heerlijk. Mm. Maar, ja, jullie hebben dat gewoon lekker binnen. Maar ik sta hier alweer een kwartiertje te blauwbekken op het Ach, stationsplein. Voor de, ja, nee, maar dat, ik vind het ook leuk, hoor. Ik vind het ook leuk. Ik bedoel, ik ben blij dat ik een baan heb. Kom op. Waar hebben we het over? Ja. Eh, er zijn namelijk een heleboel mensen. Ik zou je niet zeggen, maar er zijn heel veel mensen die helemaal geen baan hebben. Het wordt eigenlijk steeds erger. Een ja, serieuze onderwerp vandaag. Het spijt me, het kan niet elke dag biefstuk wezen. Uh, ik stort me vandaag op een onderzoek van het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen. ofwel het UWV te Zwolle. Die heeft zich speciaal op de groep 55-plus gestort. Want dat is nodig. Dat is nodig, want 55-plussers raken niet alleen ook banen kwijt, maar zijn ook heel moeilijk bemiddelbaar. En ze hebben daar een studie naar gedaan, van wat je daaraan kan doen. Zijn ze nou echt helemaal kansloos, of hoe zit dat? En vandaag, vanochtend, hier aan het Stationsplein in Zwolle... komen werkgevers en werkzoekers bij elkaar... om eens even de koppen bij elkaar te steken... en te kijken wat te doen met die speciale groep van 55 jaar en ouder. Uh, dat dus uh, allemaal straks, maar nu eerst, Lara... Als je me wilt vergeven, even een kopje koffie. Dus ik spreek jou straks alweer. Dat is goed. Dat is goed. Ja? Doe rustig goed. aan, even warm worden. Doeg. Dan horen Doeg. we je zo. Heerlijk. Vanuit School Daar gaat ie. Disco hoorde u met Fred Astaire. Farmaceutische bedrijven doen steeds harder hun best... om ervoor te zorgen dat ook mensen in de derde wereld... over betaalbare medicijnen kunnen beschikken. Dat blijkt uit de zogenoemde Access to Medicine Index. Dat is een lijst die aangeeft hoe beschikbaar medicijnen zijn. Nou, die index neemt de geneesmiddelenindustrie elke twee jaar onder de loep. Volgens Wim Lierenveld van de index... vinden de bedrijven het heel belangrijk om zo hoog mogelijk op die ranglijst te eindigen. Verslaggever Roel Pauw zet eerst de top is op een rij. Op drie, Sanofi. Op twee, Johnson Johnson. En voor de derde keer op rij op de eerste plaats, GlaxoSmithKline. Johnson Johnson stond vorige keer op de negende plek... en naar nummer twee in één klap is voor hen ook een verrassing. Waar heeft Johnson Johnson die hoge notering aan te danken? Bijvoorbeeld door uh, boardmembers in een team te benoemen... die alleen maar gaan over Access to Medicine. Met andere woorden, ze hebben op het hoogste niveau een comité... Dat alleen maar gaat over access medicine. Dat is maar één voorbeeld. En die aandacht voor verantwoord ondernemen moet er dan natuurlijk wel toe leiden dat mensen in derde wereldlanden daadwerkelijk makkelijker aan medicijnen kunnen komen. Dat kan op allerlei manieren. De prijs van medicijnen, dat is een belangrijke. Die mensen daar kunnen niet de prijzen betalen die wij hier betalen. Dus. Als die bedrijven dat goed op orde hebben, kunnen ze meer punten verdienen. Insuline voor jonge diabetespatiëntjes bijvoorbeeld. Voor veel ouders in arme landen is die onbetaalbaar. Dan moeten die ouders beslissen of ze al het geld aan het kind gaan geven... of dat zij de enorme beslissing moeten nemen om dat kind te laten sterven. Onacceptabel eigenlijk, zou je zeggen. Toch is dat de praktijk. Novo Nordisk verlaagde de prijs van insuline in een aantal ontwikkelingslanden met 80%. Novo Nordisk gaat in deze index twee plaatsen omhoog. Andere bedrijven experimenteren met variabele prijzen. Een rijke Indiër betaalt voor hetzelfde medicijn meer dan een arme. En GlaxoSmithKline heeft de beloningssystematiek voor zijn managers veranderd. Verantwoordelijken voor die landen gaan we niet meer beoordelen op hoeveel geld ze verdienen, hoeveel winst ze maken... maar we gaan ze beoordelen met hoeveel patiënten ze werkelijk behandelen. Voor een mooie plek op de ranglijst is ook van belang... dat je niet alleen investeert in onderzoek naar specialistische medicijnen... voor rijke westerse consumenten... maar dat je ook oog hebt voor de 1 miljard mensen... die te lijden hebben van tropische huis-, tuin- en keukenziekten. Zoals leismaniasis of rivierblindheid of elefantiasis... Dat zijn ziektes waar eigenlijk geen geld aan te verdienen is voor die bedrijven. En toch zie je daar nu dat bepaalde bedrijven... meer dan 20% van hun research besteden aan verwaarloosde ziektes. Soms doen ze dat zelfs samen met de concurrent. En ook dat levert weer punten op. En het helpt ook als je niet op je eigen patenten blijft zitten. Maar waarom doen ze het nou eigenlijk? In de eerste plaats omdat er ook in de boardrooms van grote farmaceutische bedrijven... goede mensen rondlopen. Geen twijfel daarover. Maar daarnaast, maatschappelijk verantwoord ondernemen is tegenwoordig een must. En de geneesmiddelenindustrie heeft, wat dat betreft, nog wel een imagoprobleempje. Die bedrijven die zijn wel degelijk geïnteresseerd in wat NGO's van ze denken en wat uh, uh, regeringen van ze denken. En het grote publiek van ze denken, zeer zeker. Maar ook de beleggers, de grote beleggers in Londen, de grootste belegger van deze wereld. Maar ze kijken vooral uh, naar elkaar. En zo blijkt dat de grote farmaceutische bedrijven toch eerst en vooral ondernemingen zijn. Zorgen dat de arme massa's in de derde wereld kunnen beschikken over medicijnen... is uiteindelijk ook een kwestie van strategie. Onze markt raakt uh, geregeld. Vijf miljard mensen hebben toegang tot geneesmiddelen. Dus of die bedrijven willen of niet, zij zullen zich moeten ontwikkelen. En zij zullen naar die markt toe moeten. Dus daarom is het voor die bedrijven interessant om op deze index... die we vandaag laten zien, hoog te scoren. De Access to Medicine Index. U vindt meer erover op onze website nos.nl. Het is tien minuten voor half zeven door naar een schatkistavontuur. De vondst van een metalen koker met inhoud bij het Olympisch Stadion in Amsterdam. Jaren geleden was er bij de renovatie van het stadion al zo'n koker opgedoken. Daarin zat een perkament, ondertekend door Prins Hendrik.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 worden jurid van voeren. Als de experts de documenten veilig uit de metalen koker hebben gehaald... dan zijn ze te zien in het Sportmuseum Olympisch Experience. Daar is momenteel een expositie over de Spelen van 1928. De bijdrage was van Edwin Cornelissen. Door naar Frankrijk, want het is een belangrijke dag voor Dominique Strauss-Kaan... de oud-topman van het IMF. De rechter besluit of een beschuldiging wegens souteneurschap wordt voortgezet of niet. In deze zogeheten Carlton-affaire wordt Stroos-Kaan en zeven anderen... ervan verdacht dat ze een prostitutienetwerk hebben opgezet. Consument Ron Linker zet de boel op een rij vanuit Lille, waar de hele zaak ooit begon. Nou, Sinterklaas slaan ze hier over. Dus op de kerstmarkt in Lille is het gezellig druk. Een verkoper probeert ouderwetse shoebakken aan de man te brengen. De Fransman in dit geval. Maar hij mag nog wel wat gaan werken aan zijn uitspraak. Wij bij... En terwijl de warme wijn rijkelijk vloeit, komen de lippen een beetje los. Natuurlijk kent iedereen hier het Carlton Hotel, zegt meneer... terwijl hij voor zijn oud-Hollandse waar poseert. In dat hotel, zegt hij, werd een heel ander soort traditie in stand gehouden. Je zijn een traditie die voor Carlton... Een warme lach en een dikke knipoog. De traditie van werelds oudste beroep haalde de voorpagina's van alle kranten, zegt hij. En dat klopt. Oktober vorig jaar is de politie een prostitutienetwerk op het spoor... dat opereerde vanuit het Carlton Hotel hier in Lille... Op de lijst van deelnemers een opvallende naam. L'homme, membre présumé du réseau de proxénitisme du Carlton à Lille, évoque la participation de Dominique Strooskaan à des soirées avec des prostituées. Dominique Strooskaan zou meerdere malen gebruik hebben gemaakt van prostituees die hij liet overvliegen naar diverse bestemmingen. In de Franse media duiken smsjes op die Dominique Strooskaan stuurde naar andere leden van het prostitutienetwerk. Ben in Wenen, Oostenrijk, om etablissementjes te bezoeken. Kom je ook? Met een vrouwtje, soms openlijk toespelend op seks, op andere momenten was hij cryptisch. Heb je zin om een magnifiek tentje in Madrid uit te proberen? Neem dan wat materiaal mee. Zijn advocaat is stoïcijns. DSK wist niet dat de dames geld voor de seks kregen. Hoe kun je dat nou zien aan een blote vrouw? Roept zijn advocaat tijdens een radiointerview. Je vous défie de distinguer une prostituée nue d'une femme du monde nu. Maar dat is nieuw. Het verweer van strauss -Kahn is fel, maar naar de kwesties met het kamermeisje in New York en de schrijfster Tristan Banon zijn er maar weinigen die hem nog geloven. De SK heeft gevraagd om de Carlton-zaak tegen hem in te trekken en vandaag hoort hij of de rechter dat verzoek inwilligt. Het blijft over de reputatie van het Carlton-hotel zelf. Het is ironisch, zegt Audrey Schex van het Office de Tourisme. DSK schijnt hier niet eens geweest te zijn. In je moet weten, is monsieur ne serait pas venu Volgens Franse media is het netwerk inderdaad vanuit hier opgezet, maar heeft DSK nooit van de diensten gebruikt gemaakt in Lille. Dat blijft dan toch triest voor het hotel, voor altijd verbonden aan DSK. Die er nooit geweest is. Het is triest en in hetzelfde que dat Carlton de directeur is. Ze waren compleet de weekend. Ze compleet de weekend van 6 oktober. Dat valt dus nog wel mee met het Carlton Hotel. Het was een trieste affaire, zegt Schex. Maar de directie heeft die periode afgesloten. Het hotel was vorig weekend vol en dit weekend opnieuw. Dus toeristen weten nog altijd met hun strollers achter zich aanslepend het hotel moeiteloos te vinden. Vandaag dus hoort Dominique Strauss-Kaan, DSK, of hij wordt vervolgd wegens zijn souteneurschap. Het NLS Radio 1-journaal. Sport. De tuchtcommissie van de UEFA heeft Luis Adriano van Shakhtar Donetsk voor één wedstrijd geschorst. Ook moet de Braziliaan zich een dag inzetten voor een sociaal doel op voetbalgebied. Adriano werd bestraft voor onsportief gedrag in de Champions League-wedstrijd tegen het Deense Noordzeeland. Weet het misschien nog uit, een scheidsrechtersbal wilde een ploeggenotenbal teruggeven aan de tegenstander. Maar Adriano pikte de bal op en scoorde, tot grote woede van de Deense ploeg. De topper in de Duitse Bundesliga tussen Hamburger SV en Schalke 04 4 is gewonnen door de thuisclub. Ondanks een doelpunt van Klaas-Jan Huntelaar verloor Schalke met 3-1. De laatste drie competitieduels veroverde de ploeg van trainer Huub Stevens maar één punt. Bij HSV ontbrak Rafael van der Vaart met een blessure. En bij Sjalka Ibrahim Affelei ook met een blessure. De Nederlandse Wielerbond heeft overeenstemming bereikt met de drie grote Nederlandse wielenploegen over de aanpak van werknemers met een dopingverleden. Voorzitter van de KNWU, Marcel Wintels, hield aan het drie uur durende overleg een goed gevoel over.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 Volgens Wintels is de aanpak van Team Sky een voorbeeld. De Britse wielerploeg laat werknemers een verklaring ondertekenen... waarin staat dat ze nooit met doping in aanraking zijn geweest. Toen ploegleider Stefan Jong zijn EPO gebruik opbiegde... werd zijn contract ook meteen ontbonden. De bijeenkomst in Nieuwe Gijn stond trouwens los van de antidopingcommissie... die de wielerbond gaat instellen. Radio 1, het NOS-journaal. Het is half zeven, Jan van der Putten, Goedemorgen. Goedemorgen. de Twentse ex-neuroloog Janssen Steur... die verkeerde diagnoses stelde en patiënten onterecht medicijnen voorschreef... heeft mogelijk dertien mensen voor niets een hersenoperatie laten ondergaan. Dat blijkt uit onderzoek van het ziekenhuis. Vandaag begint het strafproces tegen Janssen Steur.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 En laat zien in hoeverre grote medicijnfabrikanten werken aan de toegankelijkheid en betaalbaarheid van geneesmiddelen voor arme landen. En de zeespiegel stijgt veel harder dan de Verenigde Naties dachten. Dat zeggen onderzoekers die de voorspellingen van de VN hebben vergeleken met wat er nou echt is gebeurd de afgelopen twintig jaar. Volgens onderzoekers is de zeespiegel sinds 1990 met ruim drie millimeter per jaar gestegen. 60 procent meer dan waar de VN rekening mee hield. Dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Het weerbericht van Weer Online. De komende dagen wordt het geleidelijk aan kouder... en we zien daarbij een licht wisselvallig weertype. Het zijn droge perioden, maar er is ook kans op een enkele bui. Nou, op dit moment is het wisselen bewolkt... en vooral in de kustgebieden vallen ook een paar buien. Verder uh, komt in het binnenland hier en daar ook mist voor. In de loop van de ochtend verdwijnt de mist op de meeste plaatsen... maar het blijft in het binnenland lokaal wel wat nevelig. Nou, vanmiddag bestaat het weerbeeld dan uit wolkenvelden... en daartussendoor soms wat zon. In de kustprovincies blijft kans op een bui, maar in de rest van het land uh, is het overwegend droog. Het wordt vandaag zo'n 7 tot 9 graden. Maar dan de wind. Ja, in eerste instantie staat er maar weinig wind vanochtend. Maar vooral vanmiddag trekt de wind aan en wordt matig tot vrij krachtig. De wind komt overigens uit noordelijke richtingen. Dan kijken we naar morgen donderdag. Dan zijn er opnieuw wat wolkenvelden, soms wat zon en vooral aan de kust weer een aantal buien. Het wordt morgen overdag zo'n 6 graden. ANWB-verkeersinformatie in het noordoosten en midden van het land... komt plaatselijk dichte mist voor. Er staat er nog maar één korte file op de A7 van Horen naar Zaandam... met Alfred Weidewormer, twee kilometer. Dutch lease bestaat 40 jaar en dat vieren we. Daarom maakt iedereen die nu een nieuwe auto bij ons leest... kans op een jaar lang een Volkswagen-up... met maar liefst 100% jubileumkorting. oftewel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 Nu met gratis toegang tot Gemeentemuseum Den Haag. Goedemorgen, het is vijf minuten over half zeven. Fijn dat u luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. Na drie jaar in voerarresten hebben gezeten... begint vandaag in Argentinië het proces tegen de Nederlands-Argentijnse piloot Julio Poch. Hoezo werd in 2009 in Spanje opgepakt, na aangifte door twee collega-piloten... Hij zou hen hebben verteld over de dode vluchten tijdens de junta in Argentinië. Daarbij werden tegenstanders van het regime boven zee aan een vliegtuig gegooid. We threw them in the sea. Out of the blue. Ik zei... Threw them in the sea? De Nederlandse Argentijnse piloot Julio Potts wordt definitief uitgeleverd aan Argentinië. De rechter heeft besloten om door te gaan met de procesgang. En om Potts aan te klagen wegens 615 misdaden tegen de menselijkheid. Ieder moment kan de Nederlandse Argentijnse piloot Julio Potts op borgtocht vrijkomen. Meneer Potts, aan de telefoon. Goedemorgen. Hoe gaat het met u? Nou, gezien de omstandigheden heel goed. Ik ben heel blij om uh, mijn vrijheid uh, vandaag, mijn eerste dag. Vrij terug met mijn uh, familie. Ik heb gesproken met uh, de advocaat van Goedio Potsch. Hij vertelde me dat hij uh, samen met Goedio Potsch naar het kantoor ging van de onderzoeksrechter. Daar kregen ze tot hun stijgende verbazing te horen dat uh, Potsch niet langer op uh, vrije voeten zou zijn, maar dat de onderzoeksrechter had besloten om het proces tegen Goedio Potsch uh, voor te zetten. Wij bleven gewoon in gevangenis uh, zonder één uh, kleine stukje bewijs tegen mij. Ga hmm, door met correspondent Kees Elenbaas. U hoorde hem al eventjes in de bijdrage. Kees, um, we horen Portier zeggen dat er geen enkel bewijs tegen hem is. Klopt dat? Nou ja, hij gaat in ieder geval proberen aan te tonen dat dat uh, zo is. Uh, voorlopig is het bewijs wat we kennen gebaseerd op die verklaringen van collega's van Potsch... die hem tijdens een etentje in december 2003 in, op Bali hoorden vertellen... hoe we lichamen uit vliegtuigen boven zee gooiden. Uh, ja, Potsch die gaat nu uh, proberen duidelijk te maken uh, dat, dat, we, dat dat niet over hemzelf ging... maar over een praktijk bij andere uh, marinevliegers... En ja, of er nog meer bewijs is, dat zal tijdens de, de, de procesgang duidelijk moeten worden... of de Argentijnse justitie nog meer concrete bewijzen tegen hem verzameld heeft. Hmm. Ja, maar wanneer weten we dat? Want het is een enorm proces met heel veel verdachten. Het is, het is een heel groot proces. Het is eigenlijk de, de moeder van alle processen... tegen de misdaden tijdens de militaire dictatuur. Uh, het proces waar, waar alle slachtoffers in Argentinië al jarenlang uh, op hebben zitten wachten Er staan maar liefst 67 uh, verdachten uh, terecht. De Argentijnse justitie die probeert uh, tijdens dat proces aan te tonen... dat er een, een keten van terreur was. Uh, die, die startte vanuit de ESMA, dat is de, de opleidingsschool van de, van de marine. Uh, het begon met infiltratie- en arrestatieteams. Uh, vervolgens waren er barbaarse martelpraktijken in die ESMA... en tenslotte waren er de marinepiloten die het karwei afmaakten... door die slachtoffers in zee te gooien. Het, het grote probleem is natuurlijk rare, dat bij, bij die rechtszaak... vrijwel niemand die verschrikkingen kan navertellen... want die directe slachtoffers zijn natuurlijk dood of uh, verdwenen. Mm. Maar toch heeft de onderzoeksrechter maar liefst 830 getuigen aangedragen... die aannemelijk moeten maken dat die verdachten... aan die keten van terreur hebben deelgenomen. En, en wat voor mensen zijn dat dan, die, die getuigen? Uh, ja, dat, dat zijn getuigen die uh, ofwel in de ESMA hebben gezeten en het hebben overleefd... ofwel uh, van andere verhalen daarover uh, hebben gehoord. Mm -hmm. uh, mensen die uh, lichamen hebben gezien, die zijn aangespoeld... nadat ze uit die, vliegtuig, uh, uit die vliegtuigen zijn, uh, uh, zijn gedumpt. Overigens er komen niet al die getuigen aan het woord tijdens die rechtszitting... want een deel van die getuigenverklaringen die staan op videoband. Het is al een ESMA-1-proces geweest... Daar hebben een aantal van die getuigen hebben al een verklaring afgelegd. En om te voorkomen dat ze weer al die verschrikkelijke herinneringen moeten doormaken... zijn een deel van die verklaringen nu op, uh, op videoband uh, okay. vastgelegd. Hey, maar ik begrijp van jou dat Potsch voor de Argentijnen niet de allerbelangrijkste verdachte is. Dat ik zo hoor. Nee. Nee, nou goed, hij is uh, natuurlijk. De belangstelling in Nederland die gaat vooral naar, naar het potje uit. Uh, begrijpelijk. Uh, hij wordt volgens de aanklacht wordt hij in verband gebracht met zeker 29 verdwijningen. Daar is zijn een paar hele belangrijke zaken bij, van de Franse nonnen, onder andere. Leonie Duquet en Alice Daumont. En ook de verdwijning van de oprichter van de Moeders van de Plaza de Mayo, Azucena Via Flor. Um, maar inderdaad, potje is niet de belangrijkste voor de Argentijnen. Zijn mensen als uh, Astis, die de uh, bijnaam heeft, de blonde engel des doods. En iemand als Acosta, een van de beruchte folteraars in de ESMA, eigenlijk belangrijker. En ook voor het eerst uh, staan er nu ook burgers terecht. Uh, een, onder andere een advocaat, uh, Torres de uh, en dat zijn voor de Argentijnen eigenlijk belangrijker mensen... dan, dan Goedio Poortje. Oké, okay, nou, uh, jij houdt ons uh, op de hoogte de komende tijd, Kees. Dank je wel voor, uh, voor nu. Het is tien minuten over half zeven door naar um, de Tweede Kamer... want het verbod op godslastering verdwijnt. De VVD steunt een voorstel van SP en D66. Daarmee is er een kamermeerderheid voor afschaffing van het artikel artikel... in het wetboek van strafrecht. Smalende godslastering, zoals het in de wet heet kan drie maanden gevangenis of een geldboete opleveren. De VVD is nu vrij om het voorstel van de SP te steunen, vertelt Kamerlid Joost Taverne. De VVD staat voor vrijheid en democratie, dus wij zijn altijd vrij. Uh, maar dat neemt niet weg dat uh, de politieke omstandigheden van nu... inderdaad mogelijk maken dat wij uh, dit wetsvoorstel tot een goed eind kunnen brengen. En die omstandigheden zijn dat u geen rekening meer hoeft te houden... met de meningen van de SGP.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 Hij heeft ingestemd met het wetsvoorstel. Er is een meerderheid voor. Wat mogen we dan wel wat nu nog strafbaar is? Nou, nu strafbaar is um, uh, uh, godslastering. Mm -hmm. um, dat mogen we dan straks wel. Althans, de overheid heeft niet langer het middel van het strafrecht... om iemand te vervolgen... Uh, omdat hij uh, opvattingen heeft gedaan die uh, als godslastelijk kunnen worden beschouwd. En dat is een belangrijke stap voorwaarts. Omdat het strafrecht een ultiem middel is dat de overheid heeft om gedrag te bestraffen. Mm -hmm. uh, in dit geval uh, is het dus nog steeds mogelijk via het wetboek van strafrecht... opvattingen die mensen uh, uh, uitdragen uh, over iemands godsdienst... Uh, met een gevangenisstraf te sanctioneren. Dat gaat ver. En door het schrappen van dit wetsartikel komt daar een end aan. Waarom, is, um, of waarom vindt de VVD het nu niet meer van deze tijd om dat artikel erin te laten liggen? Want er zijn ongetwijfeld nog heel veel Nederlanders die zich beledigd zullen voelen. door dat andere mensen uitlatingen doen over, over God. waarvan ze denken: dit kan niet, dit mag niet. Wij, de CVD is van mening dat mensen veilig hun God uh, uh, moeten kunnen, uh, godsdienst moeten kunnen beleiden. In de grondwet is ook niet voor niets opgenomen de vrijheid van godsdienst. Dat is iets anders dan het niet vrijelijk je opvattingen kunnen uiten... ook als je misschien niet in een god gelooft. En nu is het nog zo dat met dit wetsartikel... dat type uitlatingen via het strafrecht kan worden bestreden. Dat is niet meer van deze tijd... Uh, het, gaat niet, het is niet langer, uh, denk ik, uh, aan de orde... dat de overheid dat type uh, uitspraken of uitlatingen van mensen bestraft. En daarmee uh, uh, wordt uh, het wetboek van strafrecht weer een beetje moderner gemaakt. En dat uh, zei VVD-kamerlid Joost Tarverne... in een gesprek met politiekredacteur Hans Andringa. De SGP is erg teleurgesteld over deze stap van de VVD. Een derde van de gevangenissen gaat dicht, waardoor 700 banen verdwijnen. Het personeel pikt dat niet en trekt vandaag op naar Den Haag. Ik spreek uh, zo dadelijk in van hen. Eerst de verkeersinformatie, John Bakker bij de ANWB. Het was wat mistig uh, vanochtend. Is dat nog steeds zo? Ja, vooral in het noordoosten en midden van het land... komt nog uh, plaatselijk dichte mist voor. Daar zijn de zichten op sommige plaatsen nog onder de 200 meter. Uh, nog geen 20 kilometer file, dus dat valt allemaal reuze mee. Wel is er een ongeluk gebeurd op de A7 van Horen naar Zaandam. Bij Purmerend Zuid zorgt dat voor 5 kilometer file. De linkerrijstrook is daar dicht. En na een ongeluk op de A20 van Gouda naar Hoek van Holland. bij knooppunt Klein Polderplein. 4 kilometer. En ook daar is één rijstrook afgesloten. Waar wacht je nog bijzonderheden? Nee, de mist zal in de loop van de ochtend uh, optrekken. Echt veel last heeft het verkeer daar nou ook weer niet van. Het is dus woensdag is het meestal niet al te druk. Nou, misschien dat we de 150 kilometer halen, maar ik denk dat het wat minder blijft. We zullen zien. Tot straks. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen. In de Nieuw-Zeelandse hoofdstad Wellington gaat vandaag The Hobbit in première. De lang verwachte opvolger van Lord of the Rings. En dat is niet alleen voor regisseur Peter Jackson een spannend moment. Een groot deel van Nieuw-Zeeland staat handenvringend te wachten... op de aandacht die het land zal krijgen. Tour-operators en souvenirverkopers horen de kassa's alweer rinkelen. Zwaarden kletteren op elkaar en diep in de wouden... vechten drie hobbits met elkaar op leven en dood. Nou ja, dat is het als je je ogen een beetje dicht doet. Dit bos heet in werkelijkheid Paradise en het is er inderdaad betoverend mooi. Zo mooi dat het werd gebruikt in de film Lord of the Rings. Daar heet het het Woud van Fenghorn. Tours met toeristen strijken hier neer en dan krijg je een grijze mantel om... en een zwaard of een zware bijl in de handen en dan kun je je even hobbit wanen. Het is een must voor de echte fans. geeky of me. <laughs> We are here at Isengard, This is the, uh, the headquarters of the Bad Wizard. Het zijn echt niet alleen de geeky fans, de hardcore fans zoals dit meisje, die interesse hebben in Lord of the Rings. Dat weet ook David. Hij organiseert tours langs de verschillende filmlocaties en hij denkt dat de Hobbit voor een nieuwe golf van toerisme gaat zorgen. Want de fans van de Lord of the Rings en die van de Hobbit, die hebben een religieuze passie voor hun film. Het is niet alleen een film, het is meer een emotie. Het wordt. Becomes uh almost uh zealous like religions and people have been coming uh and they will hobbit is at the box office bilbo baggins i'm looking for someone to share in an adventure. de avonturen van hobbit bilbo baggins zijn van belang voor heel nieuw zeeland het land hoopt dat de film toeristen trekt. Liefst 10% van de bevolking verdient zijn geld in het toerisme. Bij de lokale VVV in Wellington zijn ze helemaal in de sfeer van Middle Earth. De medewerksters zitten met elfenoortjes oortjes op, ze hebben harige Hobbitvoeten aan... en ze lijken eigenlijk zo weggelopen van de filmset. De film is voor het land een visitekaartje zonder weerga. Dat weten ze ook bij Tourism New Zealand. Er zijn mensen die alleen al vanwege de film naar Nieuw-Zeeland toekomen. Ja, yeah, only 1% of people said it was the main reason for coming. En if we take that into a financial terms, it was about 32.5 miljoen dollars per annum. It's the 17 dollars, please. Iedereen wil natuurlijk een graantje meepikken van die miljoenen dollars die de toeristen uit gaan geven. En als ik hier de souvenirwinkel binnenloop in Queenstown, dan valt mijn mond open. Hobbit poppen, ansichtkaarten natuurlijk, hobbit bier, elvenoortjes. Ik zie hobbit voeten. En hier een vitrine met enorme zwaarden. En de grootste die is, nou denk ik, 1,20 meter lang ongeveer. Er staan 11 tekens in en die kost 1100 Nieuw-Zeelandse dollar. Dat is uh, ongeveer 800 euro. We get quite a few people coming in to buy items such as this. Just the other day I had someone come in and buy three swords and two helmets. And to send it off to Australia for them. So you do get people coming along to, to buy quite a few pieces like this. Nou, volgens de eigenaar worden die zwaarden dus regelmatig verkocht. Vandaag gaat de Hobbit in wereldpremière binnenkort te zien in bioscopen over de hele wereld. En de Hobbit-economie, die draait op volle toeren mee. Kijk eens aan, Hobbit-economie. Wist ook niet dat het bestond. Kunnen ze in Zwolle ook wel gebruiken, Mark Holden Visser? Iets wat zoveel geld oplevert als de Hobbit. Ja, ja nou, dat mag je wel zeggen. Uh, ik, ik weet niet hoe, hoe, hoe slap de UWV in de, in de was zit op het moment... maar ik kan het wel even vragen aan Peter Stoks. Hij is projectleider bij de uitvoerings, het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen. Goedemorgen. Goedemorgen. Zit het UWV nog een beetje goed in de slappe was? Nou, uh, zoals ik heb vernomen, uh, wordt die slappe was steeds minder... Ja. in het kader van alle mogelijke bezuinigingen. Daar zijn wij gewoon ook deel van. Meneer Stoks, u heeft een, uh, een drukke maand achter de rug? Gelukkig wel, ja. Hoe is het gegaan? Hartstikke leuk. Ja? Ja. Actie maand 55 plus in heel Nederland? Dat klopt, ja. ja. En vandaag worden de resultaten van die maand uh, in Zwolle gepresenteerd. Mm -hmm. Waarom hebben jullie voor Zwolle gekozen? Uh, eigenlijk is dat uh, een beetje een soort toeval. Want we hebben vandaag een inspiratiedag. Dat betekent dat hier ongeveer zo'n 755 plus bij elkaar komen. En het was de een van de drie en toevallig hier in Zwolle. Ja, oké. Okay. Nou, hartstikke leuk. Er is ook helemaal niks mis mee. Vind ik ook. U heeft uw oude klofje nog aan, vertelde u mij net, want u moet nog uitladen. Wat bent u allemaal aan het uitladen? Nou, allemaal folders en uh, uh, boekjes en zo die we straks ook uh, uitdelen aan de 755-plussers die hier vandaag uh, aanwezig zijn. Ja. Zeg, u heeft zich nou de afgelopen maand helemaal bezig gehouden met die leeftijdsgroep hè, als werkzoekende. Wat is nou het belangrijkste wat u ontdekt heeft? Nou, het meest, nou, er zijn een aantal dingen, maar het meest belangrijke vind ik gewoon dat, dat je ziet, elke keer maar weer opnieuw dat het mensen zijn die liever vandaag dan morgen een baan willen hebben. Ze zijn ontzettend gemotiveerd, ze zijn heel flexibel. Is dat uh, anders dan bij andere leeftijdsgroepen? Nou, het is heel frappant dat je dat zo ziet op een hoopje. Hè? In die zin dat, dat, dat, dat, dat, dit is dus de derde dag... En we hebben er dan. Ze hebben een hele korte periode. hebben we meer dan zo'n 22, 2300 van die 55-plussers. in grote zalen gezien. En dan zie je die passie en die ambitie. En denk ik: Godverdoei, dat is toch wel heel erg jammer. als we geen gebruik maken van al die talenten en ervaringen. een stukje maatschappelijk verspilling. als we daar gezamenlijk niet wat aan kunnen doen. Ja. Er is passie, er is ambitie. Er zitten ja. ook veel hoog opgeleide mensen tussen. Veel ervaring over het algemeen. Ja. Maar je hoort ook overal. ze komen heel erg moeilijk aan de bak. Ja, het, is, het gaat niet vanzelf. Uh, je ziet ook. Uh, aan de hand van de cijfers, hè, dus wat, wat ook gepubliceerd wordt, uh, 30% vindt de baan binnen een jaar. Uh, en ik moet u eerlijk zeggen dat wij geconfronteerd worden, heftig, met mensen die al drie, vier, vijf jaar aan het zoeken zijn. Al meer dan honderden brieven hebben geschreven. Ja, en die mensen proberen we vandaag te helpen door aan de ene kant te laten zien hoe de arbeidsmarkt in elkaar zit. En aan de andere kant ook tools mee te geven om wat slimmer en wat effectiever te solliciteren. Kunt u ze helpen? Kunt u de 55-plusser helpen? Nou ja, dat is wel ons streven natuurlijk. En doen we dat ons... kan het ook. Ja, ja en daar doen we ons uiterste best voor. Uh, wat we nu gezien hebben, is dat uh, mensen... en ja, dat is uh, heel erg leuk als je ook zo'n dag ziet... hartstikke geïnspireerde de deuren uitgaan... ook weer geloof hebben in zichzelf... hebben nieuwe instrumenten meegekregen... en ik weet zeker dat het helpt om hun een duurzame baan te, te geven. Peter Stoks, ik zou zeggen, laat de auto nog even verder uit. Met ja, al die boekjes en de volgers. En dan gaan we in de loop van de ochtend tips en aanbevelingen horen. Speciaal voor 55-plussers op zoek naar een baan. Okay, en dat allemaal in Zwolle. Tot straks. Kijk eens aan. Zo dadelijk weer zwollen van Mark Robin Visser. Het is negen minuten voor zeven. Het personeel van de gevangenissen in Groningen, Drenthe en Friesland voert actie tegen de bezuinigingsplannen van de staatssecretaris Teven. Hij wil namelijk een aantal gevangenissen sluiten. En daarmee 100 miljoen euro besparen. Een van de actievoerders die op weg is naar Den Haag. is de voorzitter van de OR van Veenhuizen, Hilke Hof. Goedemorgen. Goedemorgen. Met hoeveel mensen gaat u naar Den Haag? Vanuit vertrekken van is net een bus vertrokken met 60 personeelsleden. En de collega in richting richting Terapel. die heeft ook een bus met 60 man. en Hoge Veen. Uh, wat heeft een wat kleinere inrichting die heeft een bus af laten reizen met uh, ruim 30 man. Oké, okay. dat is flink wat. Uh, er zijn nog ja. wel wat mensen die een oogje in het cel houden, neem ik aan. Ja, zeker. zeker. Uh, er blijft genoeg personeel achter uh, om, uh, om de geredeneerden te begeleiden. En, maar die zullen uh, bij vooraanvang van de diensten en een stukje van het dagprogramma... zullen die uh, ook actie gaan voeren in Venhuizen zelf. Aha. Uh, wat gaat u in Den Haag doen? Uh, we, gaan, uh, we gaan in ieder geval actief aanwezig zijn uh, op de publieke tribune tijdens het begrotingsdebat veiligheid en justitie. Uh -huh. uh, we zullen ontvangen worden door, uh, door de Kamerleden vanuit Noord-Nederland. En uh, de heer Teven zal een uh, gesprek hebben met uh, een met de delegatie van ons. Ja, en wat hoopt u dat, uh, dat er gebeurt? De, de, denkt u dat de heer Teven, uh, de staatssecretaris, ja, uh, een beetje oog heeft voor uw bezwaren? Nou, We willen in ieder geval duidelijk een signaal afgeven dat uh, de, het aantal arbeidsplaatsen wat hiermee in het noorden uh, verloren gaat, wat, uh, wat samen met de uh, aanpalende werkgelegenheid op 2600 uh, wordt geschat door de provincie, om uh -huh. daar uh, die plannen in ieder geval van tafel te krijgen, want dat kunnen we in het noorden gewoon niet dragen. Nee, dat begrijp ik, maar dan gaat het puur om werkgelegenheid. Terwijl de vraag natuurlijk moet zijn, uh, is het nodig om zoveel gevangenissen nog open te houden in Nederland? Nou, wij denken van wel. Uh, de, zijn, uh, de samenleving verwacht van ons dat we op een goede manier invloed geven aan de detentie. En dat mensen beter naar buiten gaan dan dat ze binnengekomen zijn. Mm -hmm. nou, daar heb je tijd voor nodig, daar heb je personeel voor nodig, maar daar heb je ook de ruimte voor nodig. Want als je mensen heel stijf op elkaar zet, dan praat je over individuele begeleiding, kun je niet meer praten. Hm, maar kan daar wel bezuinigd worden? Want iedereen levert in, hè? Er is een uh, veelgehoorde uh, veel nou, opmerking deze tijden. Nou, ik, heb, ik heb het plan van Nina Kooijman van, van de SP onder ogen gekregen. En nou, daar staan goede dingen in. En daar staan mogelijkheden in die, die, die best wel de bezuiniging kunnen realiseren. Ja, ik ken dat plan niet uit mijn hoofd. Wat staat in? Nou, ze, ze praat bijvoorbeeld over geen nieuwbouw. Dus niet die grote investeringen doen die, die gepland zijn. Maar mm -hmm. ook de, de, de, de half open inrichtingen waar we ook een van in huis hebben. Dat is goedkope capaciteit om die te benutten. En dan niet de dure capaciteit in te zetten. Uh, voor, uh, voor, uh, voor de begeleiding van gedetineerden, maar juist op, op, met zo min mogelijk beveiliging op de veiligste manier gaan werken. Oké. Okay. Hoeveel mensen raken hun baan kwijt als de staatssecretaris toch zijn plannen doorzet? Voor Noord-Nederland uh, direct in het gevangeniswezen zal het om 1100 gaan. en uh, Daarnaast hebben we nog een aantal ondersteunende diensten om ons heen uh, die ook onder de Rijksoverheid vallen. Daar gaat het om ongeveer uh, 400. En daarnaast natuurlijk de, de leveranciers en uh, de ja. mensen die afhankelijk zijn van ja, de Dus het heeft wel vergaande gevolgen voor het noorden. Ja, verschrikkelijk ja, veel. Okay. Ja. Uh, dank voor de toelichting, meneer Hof. Ja, prima. Dank u wel. Het NOS Radio 1 Journal. De Ochtendkranten. Bij me, Katrien Schraapman. Goedemorgen. Goedemorgen. Te dure zorg wordt niet langer vergoed. Dat heeft de Volkskrant ontdekt in een bijlage van het regeerakkoord. VVD en PVDA gaan wettelijk vastleggen dat zorg kosteneffectief moet zijn. Ja, dat kan betekenen dat bepaalde zorg automatisch buiten het basispakket wordt gehouden, zegt het College voor Zorgverzekeringen in de Volkskrant. Ook al is die medisch gezien goed. Hoe straks wordt bepaald wat wel en niet het duur is, wordt nog uitgewerkt door de P van de ak bouwmeester. De Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen, de KNAW... wil opheldering van de Universiteit Utrecht, schrijft de Telegraaf. De universiteit doet namelijk onderzoeken die worden betaald... door energiedrankproducent Red Bull. En de conclusies daarvan pakken tot nu toe steeds positief uit voor het merk. Ach, zo meldde de universiteit onlangs dat Red Bull dronkenschap vermindert... en dat het drankje de rijvaardigheid tijdens lange snelwegritten aanzienlijk verbetert... Nog leraar bevestigt dat Red Bull 300.000 euro heeft betaald voor studies. Maar, zegt hij in de Telegraaf, er is wel een contract waarin staat dat Red Bull zich niet met de inhoud daarvan mag bemoeien. Kamerleden en ambtenaren spreken zich in de Volkskrant bezorgd uit over de machtsconcentratie door het ministerie van Veiligheid en Justitie van Ivo Opstelten. Dat ministerie lijkt steeds meer bevoegdheden naar zich toe te trekken, wat in kosten gaat van binnenlandse zaken van Ronald Plasterk. Veel zware dossiers zijn volgens de Volkskrant de afgelopen jaren naar justitie verhuisd. Vroeger waren beide departementen gelijkwaardig, zegt D66-kamerlid Schouw. Ze controleerden. Elkaar als het ware. Maar daarvan blijft nog maar weinig over, als alle, alle verantwoordelijkheden zich concentreren op één departement. Ziegens komt de fraude. Onder die titel blikt NRC Next vooruit op het rapport over Diederik Stapel... dat vandaag verschijnt. Want een van de onderzoeken waarmee de voormalige hoogleraar gefraudeerd heeft... ging over Sinterklaas. Stapel en een collega bekeken of kinderen die een kleurplaat met de sint hadden gezien... meer geneigd waren om hun snoepjes met anderen te delen... dan kinderen die een kleurplaat met een kabouter voor hun neus hadden gekregen. De reden voor NRC Next om te schrijven dat Stapels werk glimmend van buiten was... maar hol van binnen, net als de chocolade Sinterklaas. En de kranten die mogen het dan moeilijk hebben. In januari komt er een nieuwe titel bij. Dan verschijnt namelijk een Poolse krant met de naam Pol Pol Dan Dat betekent in het Pools. De krant krijgt een oplage van 40.000... en verschijnt eens in de twee weken. In het Nederlands Dagblad zegt de initiatiefnemer... dat de krant zich richt op Polen die willen integreren in ons land. De krant wordt wel volledig in het Pools geschreven... maar probeert de Nederlandse en Poolse cultuur met elkaar te verbinden. Bijvoorbeeld in de rubriek Nederpol schrijft het ND... waarin bekende Polen bekende Nederlands aan het woord komen. Voor de eerste aflevering... Kunnen de Poolse glazers uitkijken naar interviews met Jan Smit en de Poolse rapper Poska. Ah, dat is een eerste generatie Chevy Silverado uit 2001. Ik denk een Volkswagen GTI. <laughs> Moet hij wel bij afgesteld worden. Hoe goed de uitzendkracht ook, check eerst of het uitzendbureau het ABU-keurmerk heeft. Het ABU-keurmerk staat namelijk garant voor kwaliteit en betrouwbaarheid.